Five Voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade... ...Blusje Robal, Bernard Robbe en Gerard de Groot. En de techniek is vanavond in handen van Tim Betting, in plaats van onze vertrouwde Stefan. En vanavond wordt Goldste Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Gerard de Groot. En we hebben vier interessante gasten, waarvan er nog eentje moet binnenkomen, hoop ik... ...namelijk Jan IJzermans... Want we gaan herinneringen ophalen aan het feit dat Goorlen destijds besloot zelfstandig te blijven en wat ze er allemaal voor gedaan hebben. En daarvoor hebben we uitgenodigd een viertal fameuze gasten dames en heren. Kees Troost, oud-gemeentesecretaris van Goorlen. Kees ziet er goed uit, gebruind en blij toe. Niks ouder zou geworden. Nou, nou, nou. Nou, nou, nog vol in een haar, Jan, toch? Eh? Daar dus zegt uh, dokter Van Eyckervan, nog vol in een haar. Niks gelegen. Nee. Jan IJzermans, ik hoop dat hij komt. Die uh, is ook <tie> toch uh, de man van destijds het, com van het comité Goorlop blijft. Ben Wegdam, de woordvoerder van Goorlop blijft bij de zitting van de Kamercommissie Herindeling, gemeente in Oosterwijk. Ja. En, uh, en Jan van Eyck, spreekstalmeester bij de Marsale Manifestatie destijds aan de Gensma Tilburg. Ik heb toevallig straks nog even zitten kijken naar uh, een klein filmpje, want het filmpje van zeg maar, de, de Tilburgseweg staat op YouTube. En het komt ook op de YouTube-kanaal YouTube van de Log, al dus Wil van de Kruis. Dus uh, dat is niet verloren gegaan voor de, voor, de, voor de geschiedschrijving. Het is een leuk filmpje om aan te kijken. Maar um, ja, we doen ook altijd eerst even een rondje wat was er in het nieuws. En dan daarna wil ik toch eens beginnen met de, de bekende column van Leo Joosten uit 1996, die heet Bijbelse taferelen. Dat lees ik straks graag even, hoor maar eerst even een rondje wat was er in het nieuws. En dan beginnen we altijd met onze gasten Kees. Heb jij iets nieuws te melden, al zo lang weg wegzijnde uit Goorlen, over Goorlen, Tulburg mag van alles zijn, als het maar een nieuwtje is. Hoeft niet hoor, maar nou houden we mensen graag uit. Ik heb geen Niks nieuws, nieuws te, melden. te melden, gaat me wel goed. Nou, dat had ik al gezegd, <laughs> dus, oké. Okay. Okay. Ben, had jij nog wat nieuws te melden? Nou, het nieuwe is eh, datgene wat ik al twintig jaar ervaar, dat ik buitengewoon blij ben dat Goorle zelfstandig is gebleven. En dat merk je nog iedere dag, dat dat een waardevolle zaak is geweest. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben, dus een van mijn vragen is overal, waaruit blijkt nou, zeg maar, 20 jaar naar dato, dit inderdaad, waar zit de kwalitatieve en de geldelijke meerwaarde in van het feit dat Goorlen zelfstandig is gebleven. Dat wil ik wel eens belicht zien. Jan, had jij nog een nieuws te melden? Ik heb nieuws, dat gun ik graag, Logradio. Allee, vertel. De 4 meiviering in Goorle is op de schop. En is op de schop? We, die gaan we heel anders in. Oh. En overmorgen komt er een perscommuniqué van de gemeente uit, maar waarom zou Logradio geen primeur moeten hebben? Hè? Oh, fantastisch. Ja. Maar gaat het, gaat het dan ernstig veranderen? Want het was eerst altijd een, een, forse, zeg maar, een forse viering op het kerkhof, naar de kerk, uh, een wandeling naar de, de stenen tafelen, zeg ik altijd, bij, bij, op het kloosterplein. Uh, blijft het ongeveer hetzelfde? Het er er ging niet naar, alleen naar onze, uh, uh, naar onze mening, maar ook naar die van het publiek, denken wij nogal veel dubbel op. Hmm. We gingen smiddags, stonden we bij de kerktoren, bij de plaketten van alle gehoorlijke slachtoffers. We gingen samen om zeven uur al voor hmm -hmm. die tijd, dan gingen we al naar, uh, naar uh, het kerkhof. En daar sprak de voorzitter van het 4 mei, meteen. Dan gingen we in een trage plechtige stoet naar het kloosterplein. Ja. Daar stonden bijna 100 mensen. Daar vond ik mensen, altijd wel indrukwekkend over. Maar er stonden over 100 mensen te wachten en om te kijken. Komen ze er onderhand eens ja, dus ja. aan? Ja, ja, ja, en ja. daar sprak de burgemeester. En dat gaan we nu veel beknopter doen, zoals de gemeenteraad ooit heeft uitgesproken graag te willen. Een Compacte viering. Met alle respect voor alle slachtoffers die er ooit gevallen zijn. Dus daar gaat het niet om. Maar we gaan nu niet naar het kerkhof. Dat doen we bij de bevrijding van gehoorlijks herdenking. Oh, ja, dat is in 7 ja. oktober. We gaan nu naar het kloosterplein. Oh. En daar spreekt alleen de burgemeester. Daar leggen we vier kranten neer, Wilhelm. met twee minuten stilte. Je kent het wel in een andere volgorde dan. Maar, maar een compacte dan komt er komt uitgebreid communiceren. komt ook uitgebreid, neem ik aan, in het uh, Barberzagblad. Of het gehoorlijks oh, Bijna net zo uitgebreid als ik het vertel. Kijk eens aan. Nou, dat is een behoorlijk nieuwtje. Gerard, had jij nog nieuws te melden? Nou, een voorbeeldje van hoe goed het is dat Goorene zelfstandig is gebleven. Uh, want daardoor heeft Goorene een Irene Wustprijs. <kacht> en die is weer uitgereikt door de burgemeester van Goorene en ik niet las door de burgemeester het. van Tilburg. Want ja. ik denk dat dit een van die kleine voorbeeldjes is. Ja, ja, als we ja. naar Tilburg hadden moeten gaan om daar in het gemeentehuis uh, zo'n prijs uitgereikt te krijgen, daar gaat niemand. En als de burgemeester van Tilburg had moeten komen om hier uit te reiken aan de Goorse sporter. Uh, dan was hij niet gekomen, want dan had hij een drukke agenda. Uh, dus ik wou maar beginnen met dit soort kleine voorbeeldjes. Dit jaar gewonnen door Timo Rozen. Iets met een fiets. Maar niet meer het soort fiets waar ik vroeger op fietste. Maar het moderne soort fiets waar je prijzen mee uh, kunt halen. <tus> Als bewijs dat Goorden een veel betere sportgemeente is dan Tilburg. Ik heb gezegd. Hmm. Duidelijke taal. Nou, laten we dan maar eens starten met uh, zeg maar de column van Leo Joosten uit uh, 1996. En die heet Bijbelse Tafregelen. En daar stonden een aantal dingen in die ik niet helemaal begreep. Maar dat wordt dadelijk door onze drie heren uitvoerig uh, uit de doeken gedaan. En ik hoop nog steeds dat Jan IJzermans alsnog binnen schuift. Want uh, hij was ook een, een belangrijk man achter de hele organisatie destijds. Nou, daar gaat hij dan. Bijbelse Tafregelen. De naweeën van Goerle blijft krijgen bijbelse proporties. Drie hooggeplaatste medeburgers uit Goerle worden uitgenodigd voor de opening van een Tilburgse cultuurtempel. Ze zijn verguld. Aan tafel is het gesprek ver van of dicht bij de koningin. De van Baars schatten de kansen van de families Aarts en Leers niet hoog in. Bij Leers wordt gerekend op een voorkeursbehandeling wegens vooruitzicht op een mooie toekomst. Een staatsraad kijkt van nature neer op al die carrièrebeluste uitslovers. Maar dan de werkelijkheid. De uitnodigingen aan alle drie worden ingetrokken. Het groot van Goren heeft zich in de strijd om Goren te behouden... verzet tegen de usurpator. Ze worden geschoffeerd als kleine jongens. Je gelooft je ogen niet als je het leest. Gebeurt dit nu of is het een scène uit het Oude Testament? Daar geeft een despoot een groot feest... Maar de genodigden de zeggen af met fantastische smoezen: ziekte, werk, een koppel ossen getrouwd. Dan ontsteekt de gastheer een soort bijbelse broks in razerenij. Hij stuurt zijn secretaresse de straat op en laat Jan Rapp en maat uitnodigen. Het barst al gauw van raadsleden en aannemers. Maar de Heer zint op nog meer genoegdoening. Nauwelijks zitten al die vreemde snuiters zich te goed te doen, of hij pikt er eentje uit en begint te donderjagen over diens onaangepaste kledij. De sukkel weet zich niet goed te verantwoorden. Hij wordt aan handen en voeten gebonden en buiten in de killer duisternis geworpen, want, al dus de laconieke Matthäus 22, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De drie Golse kopstukken kunnen van geluk spreken. Ze zijn er mijns inziens naar nou goed vanaf gekomen, leer naar Joosten. En uh, daar schuift onze Jan binnen. Jan, schuift aan. Van harte welkom, Jan IJzermans. Velen zijn genoeg. We hadden jou niet willen missen, Jan. Maar we zijn toch maar vast begonnen. En we zijn begonnen met het voorlezen van uh, de kolom van Leo Joosten, het Bijbelse tafereelen. Kun jij er dan nog iets van herinneren? Of is het. Uh, was het was een, uh, hoe, hoe, hoe, hoe was de kolom toch? Hoe vonden jullie hem? hoe kolonki? Ik kan me niet herinneren. Uh, kolonki? Ik kan het mij heel goed herinneren. Dat en was... wie, waren, wie waren die drie hooggeplaatste medeburgers uit Goorland voor de opening van de Tilburgse cultuurtempel? Was dat de. de, de Arts, de... Gert Leers. En de burgemeester van en de Baan. En, en, en Peter van oh. der baan hè? Oh. de concertzaal. En de concertzaal was, was hier, die Tilburgse cultuurtempel. Ja, was... ja, ja, Schandalig. Schandalig? Wat eh, Brox deed. Ja. ja. Hij heeft daarmee ook in zijn eigen voet geschoten met dit gedrag. Even los van de politieke portée van alles wat eh, toen speelde. Maar dit waren acties van, eh, van Brox. Die zelfs Tweede Kamerleden niet erg konden appreciëren. Dus hij, hij kreeg absoluut geen medestanders als het ging over de emotie: elkaar iets gunnen. De zakelijkheid had hij al verloren, want de VVD vond nu eenmaal naar Roosmalen dat Goorlen niet naar Tilburg kon. Want zo simpel was het in feite. Gerrit Broks had misschien iets ten goede kunnen keren vanuit, zijn, vanuit de andere kant. PvdA was duidelijk voorstander van Goorlen naar, naar Tilburg toe. Maar dat, hij heeft er alles aan gedaan om zijn eigen feestje te verpesten. Zo. Ja, zo maar waarom? Is, is daar een reden voor dan? Wat, rancune. Was het Rancune? Ja, dat is Gerrit. Ja, was het was het rancune? Ja, rancune. Gerrit is Rancune. Absoluut. Echt waar? Ja. Ja. Toen Gerrit Broks in de tijd geen commissaris van de Koningin werd in Noord-Brabant. Toen heeft hij altijd wraak willen nemen. Want de wraaknemer zat erin. Hij was ten onrechte. Bleek later door de enquêtecommissie. In feite had hij zijn portefeuille van staatssecretaris Volksgezondheid moeten inleveren. Wat volgens de enquêtecommissie ten oorrechte was. Daar heeft hij altijd wraak op willen nemen. Een ander die wacht erop dat hij inderdaad eh, gewoon in de heer hersteld wordt. Gerrit niet. Gerrit wilde wraak nemen. Ja, die eerste wraak die kwam niet. Hij werd geen commissaris van de koningin. En toen werd de Tilburg. Eigenlijk was dat het minste wat hij wilde hebben. En toen presteerde hij nadat nou, hij eigenlijk zag dat dat de enige eh, plaats was. Van enig niveau waar hij burgemeester kon worden. Om te zeggen het is de schoonste stad van het land. En dan op zijn Brabants. Ja. De gouden woorden vergeten. dat heb ik, dat ik nooit, nooit geweten. Zo. Dat is een, een, een compleet nieuw verhaal voor mij. Ik vind het wel spannend, ja, klinkt ja, er, er was meer dan kunnen hoor. Ik, ik werd ja, ongeveer in dezelfde week, God. werd mij verweten door Jan Timmermans, was wethouder bestuurder van de GGD, hoe het kon bestaan dat uh, een medewerker van de GGD in Tilburg... Ja. Uh, op, de, ...op de berg Zand ging staan in Goorle, ja? Om daar voor de uh, ja, ja, want jij, jij stond er uh, fraai op, hoor. Ik, ik stond er bovenop de berg. <laughs> ja. goed goed overzien. Iets jonger, jammer nog, en zwart van haar. Maar ja, er lag um, zand, boven zand, op de berg stond Jan te bleren, schitterend. Maar, maar, maar ook rank u neus, hè dat is want als Jan Timmermans niet begrijpt uh, in, in het spel... ...wat wij speelden met, met Goerle om onze eigen positie aan te geven. Maar, maar, Zielig vond ik ook. Ja, dat is toch veel ergere eigenlijk, dat, en dat was helemaal dom, en dat moet Ben zich ook nog kunnen herinneren als spreekstalmeester in Oosterwijk. Els van Kemenade zat in het koor. Els zat ja. in het koor. Els die werkte toen nog bij Tilburg en Wim Luiendijk, de vriendelijkheid zelf, die ontstak in woede dat een van de medewerkers van Tilburg, Els, en Els was niet de eerste de beste in Tilburg, dat die het waagde om in dat koor te zingen. En dat was in het bijzijn van Tweede Kamerleden. Die mensen die hadden zoiets, wat doet Hilburg hier? Daar ben je toch dom bezig. Maar, ze schoten in nee. Weet je, ik wel fantastisch. Dat dit nog zo bij jullie leeft. Oh. Jullie spreken vol passie over iets wat 20 jaar geleden gebeurd is. Ik denk, daar zijn ze vergeten. Die beginnen vanavond dan een gezapig verhaal. Ja, en er komt ja, een stuk felheid naar boven, ja, ja, ja, ja. Alsof je nog gemeentesecretaris ja, bent, zeg. En hij woont in Tilburg. Ja, maar, ja, ja. Kijk, Dat ja. kan ook niet, hè. gaan nee, nee, we het over eens over gaan hebben dan. Als professor doe je nooit afstand. En als secretaris functioneel natuurlijk op een gegeven moment wel, maar ergens blijft het altijd toch tussen de oren zitten. En helemaal als je deze heer hier hebt. Jan, je zit er zo rustig bij. Reageer daar eens op. Nou ja, ik ben het eens met wat er dat mocht is. gezegd is. Met het grootste drijfveer van Brox was natuurlijk dat hij als schoorde erbij kwam, dat hij dan Eindhoven voorbij zou streven. En de vijfde stad van meer zou En salaris zou gaan krijgen. Dat was ambitie. Was dat echt ambitie? Ja. Nou, maar hij zei ook, de mooiste dag van mijn leven zal zijn als Goorle bij Tilburg is gekomen. <laughs> nee, dat was een uitspraak van Brox. Ja, ik had graag zijn <laughs> bidpuntje meegenomen vandaag, maar ik kon het niet vinden. Oh God, oh. Overigens, we hebben nu heel veel slechte dingen over Gerrit Brox gezegd. Eh, ik, ik, ik moet aan de andere kant weer wat evenwicht in de zaak brengen. Gerrit Brox is voor Tilburg ja, en voor ja, de financiële ja, zaak van zeker. de regio ook. Ook de regio. We gaan tientallen miljoenen nog steeds naar Tilburg en omgeving toe. Dankzij Gerrit Brox. dus moet wel een beetje een evenwicht herstellen weer, want nee, maar dat is hij, ook wel. hij heeft wel het nodige voor de stad gedaan. Absoluut, heel veel. er voor mij heel te danken. Absoluut, absoluut. Eén van de betere burgemeesters als je dat zo, als je dat zo la, hè, nader beschouwt. Nou, hij vachtdekt. Denk de beste. Ja. Denk de beste. Goh. zo. Eh, er is natuurlijk niks mis mee dat een burgemeester voor zijn eigen gemeente opkomt. Het wordt pijnlijk als besluiting gevallen zijn dat je ja, Nu dat gaan we vindt. de volgende fase in. En dat kenmerkt natuurlijk zijn hele carrière. Ja, dat klopt. Ja. En, en de goede burgemeester kenmerkt zich niet alleen door zijn resultaten die hij bereikt... ...maar ook door het vaderschap en dat, daar was hij heel slecht in. Ja, dat is communicatief een, klopt. een ramp, zeker. ik. Een knoert, een knoert, dat klopt. Maar, je maar, maar, maar is, is, het is We is... even aan het begin beginnen... ...want mensen zitten nu te luisteren naar genoeglijke herinneringen... ...en sommigen zullen zich misschien afvragen... ...waar ging dat ook alweer over? Wie wilde nou eigenlijk dat Goorle bij Tilburg kwam... ...behalve Gerrit Broks... En waarom had dat nodig en waarom waren we er eigenlijk tegen? Ja, ja, het, er het, is is, maar... het is dus morgen, 20 ja, ja, ja, ja, jaar geleden, dat de mars op Tilburg plaatsvond. Hè? Ja. Ik liep ook mee en ik heb even, straks toch eens even mijn gedachten laten gaan erover. Ik woonde in Goorden, en doe je mee, want je laat je toch niet opvreten door een stad. Dat zijn een beetje zo van mijn, mijn brengen. Al heb ik het altijd wel fijn gevonden vlakbij een stad te wonen, toch gemakkelijk. ...mooi en rustig wonen in het dorp... ...en genieten van de voordelen van de stad. Dat is ook een beetje een dubbel... Uh, dubbel ...twee petten ja. op. De, waar, waarom denk ik nou zo? He. En dan zou ik het nou... ...achteraf misschien erg gevonden hebben... ...als wij bij Tilburg gekomen zouden. Ik heb pas naar mensen gesproken uit Udenhout... ...en Schot. Die zeiden van... ...ik heb er niets van gemerkt. Wonende in Udenhout en Schot, ...dat we bij Tilburg uh, horen. Ik heb er daar geen nadelen van ondervonden. Dus... ...is bij mij het eerste wat ik me afvraag... ...stel dat het zou wel gebeurd zijn... ...wat had ik niet gekregen in Goorlen... ...zou het woongenot minder zijn geworden... ...is dat nou te kwantificeren... ...te kwalificeren... ...dat het altijd een goede zaak is geweest... ...het Goorlen zelfstandig... ...ja, zelfstandig met rielen... ...en vergis je in de rielenaren... ...die vinden het helemaal niks... ...heel niks dat op de dag van heden... ...dat ze bij een goal horen. Vind, ja? Zijn, zijn ze gewend? Ja. Absoluut. Want ik denk, wel eens, ik, denk wel eens, ik denk wel eens... ...dat ze hartstikke blij zijn. We ...zelfstandig moeten blijven. Kun je dat nog een keer proberen? Nou, waarom we zelfstandig moeten blijven... ...dat uh, is op de eerste plaats... ...is dat een gevoelskwestie. We leven in een gemeenschap... ...van 22.000 inwoners... Uh, ...waar de mensen elkaar... ...nog kennen ja. en waar ook... ...bestuurlijk je met elkaar... ...te maken hebt. Als je bij een grotere gemeente komt, word je een deel van een totaal. En dan, dan is het nou eenmaal zo en dat is eh, aan niemand te verwijten. Maar bestuurlijk hoort men dan eh, gelijke monniken, gelijke kappen eh, eh, beleid te voeren. En nou, Goirle is niet een wijk van Tilburg. Wij zijn een aparte gemeenschap en die aparte gemeenschap die is door de jaren heen, eh, heeft haar verbindingen. En dat moet je zo houden. Ik ben het er wel mee eens dat je op uh, economisch gebied een hele hoop dingen samen met anderen zult moeten doen. Maar met name de sociale aspecten, die moet je klein houden in een kleine, kleine, kleine gemeenschap. En uh, daarom ben ik tot op de dag van vandaag blij dat dat zo is gebleven en dat dat ook zo blijft. En wat een Udenhouter misschien niet voelt, dat voelt een goorlenaar denk ik wel. Mm -hmm. Mag, ik het wat Mag ik het wat nuanceren, Bernard? Ja. Want uh, ja. ik, ik ben blij, heel blij met het verhaal van, van Ben... want dat was nou ook juist de afspraak die we in de tijd gemaakt hadden... laat ik maar zeggen, Peter van der Baar en ik... met, uh, met het comité... dat het comité ging voor de emotionele kant van de herindeling... In datgene wat wij geschreven hebben. Is dat zo? Ja? Ja, ja. Jij zegt ja. dus straks van uh, datgene uh, de Nee, nee, nee. Dus maar, je, je, benadert het, je benadert het wonen ook vanaf een zeer romantische Ja, kant, ja. ja, maar dat was natuurlijk de afspraak. Wij hebben als gemeentebestuur altijd een hele rationele invalshoek gekozen. En in alles wat we zeiden en wat we schreven, altijd gezegd, wat heeft Tilburg nu al gehoorlen? Wat, wat is nou de vooruitgang van Tilburg? Is er financiële verbetering? Geen financiële verbetering. Wij zijn, er liggen hele belangrijke natuurgebieden bij ja. en Een op industriegerichte stad als Tilburg. Tilburg, moderne industriestad, was toen het credo van Tilburg. Een moderne industriestad kan niet zo goed voor rechtenheiden en al die gebieden zorgen... Als wij kunnen zorgen als scholen. Wij hebben... Ja maar is, is, is, is dat zo? Zo is het dat... gegaan. Ja hebben ze zelf toegegeven. Ik kan, ik kan je de stukken laten zien waarin ik het zelf nog geschreven heb. Met de stempel erop van BNW. Waarin altijd dat invalshoek geweest is. Dat dus... werd ook vanuit de Tweede Kamer zo enorm nee, op prijs zelfs, gesteld. Zelfs ze gaven het zelf toe. Want het buitengebied. Ze wilden gehoord hebben. Maar het buitengebied mocht gewoon bij Elverenbeek. Ja. Want zij waren als stad niet geëquipeerd. Om het buitengebied, een buitengebied ja. te onderhouden. Ja. Zo sterk is ja. dat gezegd wat weet je het allemaal goed Knap. Dat is natuurlijk zo leuk. Dat wilde, dat was toen een zeg maar, samenvoegen was toen belangrijk om grotere gemeentes te krijgen. Vanuit jouw partij, Jan, met name. Nee, dat, ja, dat is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Doe je wel? Nee, wel. de VVD, maar laat ik zeggen, met inderdaad in Brabant heeft de VVD zeker iets anders opgesteld. En ik heb natuurlijk ook de nodige berijvingen gehad als voorzitter van de Partij van Arbeid tegenwoordig met de afdeling Tilburg. Maar eh, er zouden dus grotere gemeentes moeten komen. En wij hebben het steeds gegooid. Er moet, ten zuiden van Tilburg is er een probleem, want daar hebben we van Riel, we hebben baden Nassau, we hebben heel veel een beek. Waar moeten die bij als Goorden bij Tilburg eh, komt? Dat is een van de argumenten. ...geweest om grote zelfstandig te houden. En het belangrijkste argument was natuurlijk dat Tilburg en Goorle niks had. Ze konden het niet bouwen, er was ja. uitgebouwd. Ja. Exact. <coughs> exact. Hmm. Maar eh, ik hoor ook zeggen, nou stel dat, dat uh, Goorle uh, uh, bij Tilburg was gekomen... ...dan zou er nooit uh, zo'n fantastisch uh, centrum als Jan van Bezouw zijn gekomen... Ja, dat zijn is ook... is het, is het, van die argumenten, zijn dat geen drogredenen? Natuurlijk is het wel zo dat het meer gaat leven als het van een kleine gemeenschap is. Uh, het, hoort, het hoort niet bij het totaal, het hoort bij Goorden. En dat Jan van Bezouw, dat is Goorde. En dat werkt toch anders dan in een, in een, in een groter in de grote verband. Stad. De mensen, ik kan een voorbeeld noemen. Ik ben destijds bij het jeugdwerk Garantieplan geweest, hier in Goorden. Dat was om jongeren aan het werk te krijgen. Dus, en mensen eh, dus uit te zetten, jongeren uit te zetten bij bedrijven. Dat liep als een trein. Omdat het op Goordse schaal georganiseerd was. Toen werd het naar Tilburg getrokken, omdat dat een verordening was. Dat moest van daaruit georganiseerd worden. was niemand meer geïnteresseerd, geen werkgever niet en geen jongeren niet. Het was afgelopen. Mm -hmm. Nou, dat is dan net het verschil. En vergeet niet, dat in de, de eerste jaren heeft Udenhout zijn dorpsfeest verloren, uh, Daar was geen plek meer voor in de begroting van, uh, van, van Tilburg. Tilburg ja. En, die, oh, soort, ja, ja. en, en die soort, soort, en die soort dan, eigenheden... In ja, ja, ja, ja. Udenhout vind je natuurlijk ook geen, geen construct zoals Jan van Bezaal bijvoorbeeld. Nee. Dat zal er ook nooit komen, gegarandeerd niet. Nee, nee. Dat kan in die grote stad. En de gemeentebelastingen gaan stiekem omhoog, hè? Ook uh, diegenen in Udenhout merken dat, hè? Ho, ho, ho, grote ho, ho, stad, ho, ho. grote stad, betaalt meer belasting. Udenhout heeft er de eerste jaren al gemerkt. Ja. Eh, ik, vind, ik, ik zeg al, als gemeentebestuur hebben we in de tijd eh, toch een hele zakelijke en correcte be benadering gekozen. En wat Jan van Eyck nu beweert over de gemeentefinanciën, dat kan hij maar beter niet zeggen. Want dan ga ik hem met cijfers bestrijden, daar klopt helemaal niks van. Tilburg, Tilburg is in Nederland, eh, na de Meer de op één na rijkste gemeente qua geld in kas, zeg maar. En als het gaat over het belastingniveau, is het, je weet wat de grote problemen van de stad zijn. Het is toch wat anders demografisch samengesteld dan een dorp als scholen. Tilburg heeft een heel laag belastingniveau, het laagste van de G20, van de grote 20 gemeenten. G20 wel, ja, maar niet ah, dus vergelijken ja, ja, met de gemeente Udenhout destijds. Ja, je moet geen verkeerde vergelijking maken. Maar daar zullen we niet doen. aan failliet gaan hoor, maar ik heb nog steeds voor me dat de, geme de gemeentenaren in Udenhout meer gingen betalen. Even terug als het mag naar zeg maar, ieders rol. Dus Kees, hè, de ja. Dus, uh, ja, jij ja de oud-rond-secretaris. Dus jij hebt plan mede moeten ontwikkelen zeg maar, toch, om de zaak op stand te brengen. Jan was voorzitter van het comité Goorland Blijft. Ben was de woordvoerder van Goorland Blijft bij de zitting van de Kamercommissie. En Jan, jij was de, de, de spreekstalmeester. Nou, ik eh, draaide het filmpje af. En eh, het was onvoorstelbaar druk op die Godense op weg. Op die ja, geweldig. Er kwam er een massa volle Het in een verbazing en bekend. En dan die santi dan neergelegd. wordt, om, schitterend om te zien. Maar het was wel spannend. Maar, hè, want uh, ik denk dat het om 7 uur begon. Ik weet het al niet meer precies. Ja. Maar in ieder geval om half zeven was er nog geen man op de zeven was Er reed ja? ja. ja. ook geen auto's meer. Want er lag zand op de Tilburgs weg. Ja. Dus ja. ik ja. denk, waar wordt dat? He. Ik denk, nou ik doe maar een rode trui aan. Dan zien ze mij in ieder geval staan. Die heb ik dus vanavond ook weer uit de kast mijn actietrui, want Willem van der Vanden had me eigenlijk gestrikt. Ik zeg: wat moet ik er allemaal wat doen. Al oh, die andere gaat van Maar dat ging het ook hoor, want je klom op die berg. En ze hadden een prachtig plan bedacht, vond ik ook, om een, uh, de Postduivenvereniging in Goorland te vragen om een mand met duiven mee te nemen. En die lieten we daar los. Dus ik hoefde alleen maar te roepen: en waar vliegen die duiven naartoe? En heel dat volk riep duizend man: NAGO! Maar het waren geen witte duiven. Nee. Het was een prachtige manifestatie. De, de heemkundekring kan ik me nog herinneren. die heeft nog iets schavot tegenover... tegenover Huis de Bocht. Dus iedereen had... en het was mooi weer. Dat is natuurlijk ook heel Krachtig. belangrijk. Ja. Geweldig. Maar goed, ja, ik ik weet, weet nog wel dat er ook het plan was... Eh, toen in het comité, Jan, je weet het ook nog wel... dat ik het voorstel deed. Toen eh, zeiden we... hoe gaan we dat nou demonstreren? Toen hadden we de optocht nog niet bedacht. Maar om bij Willem II... om daar... Eh, een aantal uh, uh, uh, tanks neer te zetten. En dan met de, met de lopen naar Tilburg. Maar toen zei iemand: nee, dat kan niet, want als Brox dat hoort, die haalt je dan zo van de weg af, want dat is uh, dat is Tilburgse grond. En toen zijn we op, het, op de scheiding terechtgekomen. Dat was. Uh, ja, dat kan me toch Zal niet. Zou wel een stunt zijn geweest, dan. zeg? Oorlogstuig zo op, op Tilburg? Nee, ik deed op een gegeven moment het voorstel om uh, daar uh, Paulus en een te laten gooien. En dan een paar tanks op te stellen, maar die komen alleen dan van Overloon, van het Oorensmuseum in Overloon. En dat is, mijn voorstel is toen uh, aangenomen zonder dat die toevoeging van die tanks. <laughs> en die tanks die hadden we eerst in de eerst steding. Ja, dat, dat, weet ik, dat, zal, dat zul je gelijk in hebben, maar dat, dat weet ik dus uh, ja. niet meer. Maar het, het, het heeft dus eventjes. Uh, er, zeg maar opgelegd dat het mis zou kunnen gaan. Hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, van meter van nee, nee. niet. Geen moment. Stond van meter van vast. Het enthousiasme was zo groot... dat, uh, dat uh, daar moest iets komen. Daar ja. moest een demonstratie komen. Dat stond gelijk vast. Ja, ja. ja. Ja. Ja, nee, maar, maar misgaan in de zin van dat het, zeg maar, dat het wel bij Tilburg zou komen. No, dat ja, de uitslag was zo. toch ongewisseld? Oh, nee. Ongewisseld. Nee, nee. Nee, ja. ongewis, ja. We hebben er niet voor niks gestaan. Nog stugger. Maar, nog stu maar, maar, waar, waar, waar schat hem dat in? Nee, dan? Nee, nee, nog, de dreiging was van misschien. Nee, nog even nog, nog stugger. Het, het toenmalige Paarse kabinet, even de historie: het, had een paars kabinet. het Paarse kabinet kabinet had het voorstel gedaan met de staatssecretaris van de Vondervoort van de PvdA om Golen bij Tilburg te voeren. Dat was het voorstel. Ja. Dat was het voorstel. Dus wij, wij vochten echt ergens tegen. We vochten tegen een ontwerpwetvoorstel waar het kabinet van vond, goh, we moet naar Hilburg toe. Maar de, de race was nog belangen niet gelopen, omdat eh, het orakel van Diever, eh, Hans Wiegel, het orakel van Diever, had na Rosmalen te kennen gegeven. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Wie, uh, Wiegel heeft tegen mij nog gezegd, zelfs Vlieland vind ik als gemeente groot genoeg. Zelfs Vlieloont vind ik groot genoeg daarmee uitdrukkende van in de VVD is geen beweging te krijgen. En dat bleek op een gegeven moment ook in Paas dat uh, dat, dat niet doorging. En dat er gedeeld moest worden om er nog iets van te redden. Want het was de herindelingsplan van Midden-Brabant. Noordoost was al geweest, het ging over Midden-Brabant. En toen wilde men toch proberen om het gezichtsverlies bij sommige partijen een beetje te voorkomen. En toen is uiteindelijk is men het eens geworden... D66 krijgt ook een beetje. Die krijgt die Europese gemeente Balen-Nassau plus Alphen. PvdA krijgt ook wat. Berkel-Enschot en Udenhout gaan naar Tilburg toe. En de VVD krijgt ook wat. En Goorlen blijft zelfstandig. Zo simpel was het. Ordinair kan het niet verteld worden. Het lijkt wel alsof de hele politiek alleen uit de VVD bestaat. zo was het ook. Nee, nee, nee. Die bestuurt ik best We nu precies hetzelfde. We zitten weer met een Paars kabinet. En nu is er weer plasterik. Moet dus die ook de provincies samenvoegen. En, ja. uh, maar dat is wel kabinetsbeleid natuurlijk. Ja, he, is wat de ja, minister ja. uit moet uh, voeren. Ja, ja. En maar dat speelde... Op het laatste moment... is, is, is, is we, hebben de, we zijn al eens nog in Den Haag geweest. Rij, op een gegeven moment hadden we zelfs een plan op tafel om Hilver en Beek en ze bij horen te voeren. Ja kregen we de afdeling heel van Beek van de Partij van de Arbeid over ons heen. die kwam. En, Goorle, ja. en, en Goorle 62, laten we dat niet vergeten. Kijk, de notulen van de gemeenteraad Maatskenaar. Goorle 62, die was in de raad heel erg duidelijk. Die heeft gezegd, Goorle, wat Goorle niet wil dat haar overkomt, moeten wij niet Hilvan Beek laten overkomen. Nog stugger, Goorle 62 was ook Morkus tegenstander van het voegen van Riel bij Goorle. Ja. Kijk maar naar de notulen. Dat, nee, dat uh, de positie ja. waren heel duidelijk. Maar daar ging het ja. ons ook niet om. Daar ging het ons niet om. Nee, maar wij waren. Nee. Het hele comité was tegen het samenvoegen van Hilde Beek en Dieter bij Goorden. Maar, maar ja. wel. De meerderheid was wel voor het samenvoegen van Riedel bij Goorden. Omdat anders Riedel bij Tilburg gekomen zou zijn. En het antwoord van een rare goerle en een ja, hele rare... Ja. Ik heb er ook nog een aardige uh... anekdote over. Ben. Ik heb vanmorgen ben er geweest. Ik heb uh, ongeveer een paar weken <coughs> na deze bijeenkomst... heb ik met, uh, op zaterdagmorgen met een hamertje een, uh, een paaltje in de grond geslagen bij uh, de stoplichten. En daar had ik een bordje opgehangen. Goerle blijft. Van Riel af. <laughs> Nou, wat kleine letters. Maar <laughs> nou, dat was ik al bestand op verplicht. met mijn vader was Rielenaar. Dus ik vond ook wat niet die het, wilde het haar overkomt. Ja. Dat is ook een ander niet aan. Gorler blijft. Wij, blijft wij wilden eigenlijk Ril niet bij Goorler, Maar we werden ja. in een situatie ja. uh, ged uh, gedrongen. Als Ril niet bij Gorler zou komen, zou het bij Tilburg komen. En dan zouden we niet alleen... In, ten noorden aan Tilburg-Grenzen, uh, maar ook ten oosten. Dat dat, bedoel, daardoor was zou onze positie erg verdwacht zijn. Dat is de enige reden waarom wij Riel erbij uh, wilden niet om Riel te hebben... maar om te voorkomen dat het bij Tilburg was... overwegen. Ja. En Riel heeft ook wel met enig spijt en uh, pijn afstand genomen van <lacht> Alfen. Maar niet heel lang hoor, want sociaal... <lacht> ja. en dan moet je vooral denken, het verenigingsleven, de dokter... Ja. Uh, daar ja. ging de bibliotheek, daar ging Griel al heel erg voor, heel, veel voor naar geworden. Gescheiden, ja. Zouden jullie zeg maar, uh, nu net zo ja, is... uh, uh, actief zijn om, om, uh, en vechten voor de zelfstandigheid dan 20 jaar geleden? Of, of uh, zou het zich nog een keer voor kunnen doen? Het kan best dan soms ja. Ik vind we, dat je nog heel veel krijg, ziet... Krijgen we er niet nog een keer mee te maken? Men, het wij, uh, mee? Men denkt nog steeds groter is beter. De omgevingsdienst, een van de mislukkingen van de laatste jaren... Hè, van, ja. Dat wordt allemaal alleen maar duurder, duurder. Groter is niet ja. beter, groter wordt duurder. Nee, dat willen... past ook een beetje binnen zeg maar, de, de, de, de, de, de economie en de schaalvergroting. Alles moet groter en groter groeien. Ja. Dus nee, maar... maar ik denk dat juist er een tegenbeweging is... Bij de grotere scholen, alsmaar groter en groter, wat een aantal jaren geleden het geval was, daar komt men nu duidelijk van terug. En men ziet het, het voordeel ook van kleinere gemeenschappen, die moeten natuurlijk bestuurbaar zijn. Dat is een voorwaarde die je moet stellen. Maar men heeft het toen overdreven en zonder de nodige en goede argumenten. Scholen school is een goed voorbeeld, hè, van Pallen is een grote school, maar heeft ze wel in secties opgebouwd. Hè. Ja. Ja. De gebouw zelfs in eigen kleur, met een eigen conciërge, met een eigen fietsenkelder gegeven. Ja. Ja. Ja. En, uh, omdat kinderen anders verloren lopen. En zo denk ja. ik dat de burgers ook verloren gaan ja. lopen als we de organisatie steeds groter waren. maken. Dat wil niet zeggen dat we volkshuisvesting niet op regionaal niveau moeten regelen. Ja, daar kun je iets aan doen. Kijk, Amsterdam is een grote stad, maar Amsterdam werkt met, met deelraden en zo. Ja. Dus het... Uh allemaal kan allemaal wel in de microfoon het kan natuurlijk allemaal ja, wel. Hè? Dus ik denk dat het zo weer kan gebeuren. En? Ik denk dat je dan moet strijden voor de maat die het beste past. Ja, het gaat bij, herken herken herkenbaarheid. bij herkenbaarheid van mensen, bij samen hang zoeken. En dan moet je altijd problemen moet je op een groter verband oplossen. Zo heb je een regionale GGD, een regionale uh, volkswoningsbeleid, regionale politie, etc. Nationale plezier is ook zo fout. daar beginnen we nu al van te krijgen. In een plezier. Nog even in Europa, wat er ook bij gehaald, ben. Ja, daarom Vrees ik al. Europa komt Misschien is het niet verkeerd dat we toch eventjes naar een muziekje gaan luisteren. Want destijds is er ook een soort gelegenheidskoor ter spontanen opgericht. En er was een geweldige declamatie door Wil Pullers. De partner van Willem van der Vrande. Goal. Laat ons even naar beide gaan luisteren. Van Hoek is daar de maak. Gool moet man. blijven. De juge blijft eraf, Gool heeft een historie, potverdorie. Wil het niet geloven? dan zijde wel goed zot. Want ach mijn God, mijn Gool maakt niet kapot. Hier staan wij verdomme. Klaar voor de strijd. De strijd laat ze maar komen. Ik voel dat ik moet gaan schijnen. De duw blijft eraf. Gool Gol heeft een historie, potverdorie. Ze willen ons bedreigen, maar lukken zal dat niet, want kou van Gol en Zully doen dat niet. Ik voel dat ik moet gaan vechten. De juge blijft eraf, Gool heeft een historie, potverdorie. Wie kan ons wij maken, de vechten als een leeuw. En Gool blijft Gool, tenminste nog een eeuw. Hier staan wij, verdomme, klaar voor de strijd. De strijd, laat ze maar komen. Zo, nou, even geluisterd naar het gelegenheidscore en naar uh, Wil Pullers met een uh, fantastisch gedicht, waarvan de tekst is gemaakt door... Bart van Hoek. Bart van Hoek, nou. Zo van Luc van Hoek. Ja, ja, ja, geweldig, geweldig. Ik wil dan nog eens even terug, Kees, naar nou, nou jouw rol, zij. Dus, je was, hij is toch een, een bekende gemeentesecretaris, bekend gezicht, uh, actief, uh, ambitieus. Op een gegeven moment dan neem je kennis van die plannen. En daar wil je je dan tegen gaan verzetten. Hoe gaat fietsen in zijn werk? Want dan zoek je dan contact met een burgemeer, of maak je dan samen plannen, hoe, hoe, hoe begint zoiets? En, en dan, dan begint zeg maar Ben Wegdam over hen te komen, Jan IJzermans, uh, Jan van Eyck, uh, Leo Joosten, Els Leo Verkemenader, er zijn een hoop, hoop namen genoemd. Maar hoe, hoe, hoe begon die rol bij jou? Nou, het en, wat is, en wat is dan je eerste taak? Het begint in de eerste plaats met mijn absolute overtuiging dat ambtenaren er zijn om de politiek te dienen. Kortom, wat de politiek waar die je voor kiest, daar ga je voor, daar zet je je voor in, ook emotioneel. Al sta je er misschien rationeel niet altijd achter, dat geldt bij heel veel besluiten. Maar emotioneel vind ik dat je moet je binden aan degene die van jou verwachten dat je ze goede voorstellen doet. En dat als de besluiten genomen zijn, dat ze op een goede manier worden uitgevoerd door de ambtelijke organisatie. En dat is altijd mijn geloof in mijn baan geweest. Dus eigenlijk was je, als je anders denkt, ben je min of meer burgerlijk ongehoorzaam of, zo? of hoe, Nou nee, hoe ik, had, ik had volledig mijn vrijheid van het gemeentebestuur om op een aantal punten te vinden wat ik vond. Maar er zijn onderwerpen waar, waarvan je weet dat dat voor het gemeentebestuur ontzettend belangrijk is. En dan ga je voor de volle 100% daarvoor. Dat is je functie. En die moet je nooit, nooit veronachtzamen. Je moet niet voor eigen gewin gaan, het slaat helemaal nergens op. Dan moet je de waarheid uitsturen. Dus ik heb altijd volledig uh, me ingezet uh, vanuit uh, de natuurlijk logische politieke keuze vanuit Goorle om te gaan voor de zelfstandigheid. Daar heb ik me emotioneel meer dan bijzonder voor ingezet. Terwijl je in feite wist dat Goorle er zeg maar, uh, slechter door zou, uh, zou worden. Hoe bedoel je slechter? In de, in de zin van economische ontwikkeling, uh, nee, gevoegd, nou gevoegd bij een grote gemeente. Nee, nee dat totaal je, niet. Nee. Nee, dat, zou, dat zou je mij niet horen zeggen. Nee. Dat, uh, wij hebben nou juist... Uh, niet benadrukt... waarom Goor er slechter van zou worden... En weet ik, we hebben gewoon gezegd waar Goorn goed in was... Nee, Wij hebben gewoon gezegd, Goorlen is een zelfstandige gemeente. Die zorgt uitstekend voor het buitengebied bij Goorlen. Die, Tilburg heeft helemaal niks aan ons. Dat is altijd de invalshoek geweest die Peter van der de Baar, want die naam nou moet ik toch nog eens een keer noemen. Mm -hmm. Kijk, Peter van der de Baar was toen burgemeester van Goorlen. En Peter heeft op dit punt een heel belangrijke rol voor Goorlen gespeeld. Mm -hmm. dat, uh, ik zit hier nu, nou dat begrijp ik. Maar uh, Peter en ik hebben altijd als tandem uh, met elkaar opgetrokken. En samen met het, uh, met het comité, want uh, ja, dat, dat liep al. ...liep als, als prima allemaal. Dat, uh, we waren het eigenlijk roerend met elkaar eens... ...dat er verschillende rollen te vervullen waren. En de politieke rol... Uh, ...zoals wij die moesten vervullen, zeg maar. ik het werd mij ook gevraagd om als VVD het toch mijn best te doen... ...bij de zo belangrijke Tweede kamerfractie van de VVD. Die rol, voor ons, die, die rol hebben we altijd heel zuiver weten te spelen. Ik denk ook dat gewoon, juist doordat uh, de... De, de, ...de benadering van de herindeling zo verschillend was... ...dat dat in ons voordeel heeft gewerkt... Uh -huh. ...bij Tweede Kamerleden die er uiteindelijk over beslisten. Uh -huh. Ik denk dat Goorlen dat in optelsom van burgercomité en gemeentebestuur... ...uitstekend gedaan heeft. Uh -huh. Nee, maar zo zeker zou Goorlen daar economisch geen uh, uh, geieren bij gesponnen hebben... ...als het bij Tilburg gekomen zou zijn. Kijk, de situatie in Gorle is uh, zo... Wij zitten ingesloten uh, in een natuurgebied. We kunnen nauwelijks huizen bouwen. We zijn nu met de laatste bezig. Ons industrieterrein is vol. Dat wordt ook begrensd. Nou, En het industrieterrein van Tilburg maakt het zuiden van Tilburg. Daar hebben wij als Goorder net zo'n werkgelegenheid uh, van. Dus economisch. Ik, ik bestrijd dat Goorder er economisch nadeel aan gehad zou ja. hebben. ...of voordeel van... ...bij gehad hebben ze bij Tilburg gekomen ja, geen, geen van beide. Geen van nee, beide, zeker, nee, nee. zeker dat, niet. Dan. Maar wat ik nou wel wil benadrukken... ...is dat... ...5500 goordenaren... ...tegen betaling van een contributie... ...van 5 gulden... ...lid zijn geworden van... Uh, ...het comité. Dus 5500 goordenaren... ...als dat toch even 5 euro die In die euro tijd. Dat is veel. hè? Ja. Had de log maar gehad. Ja. ja. Ja, ja. Want de gemeente heeft maar de helft bij moeten spijkeren. Daar weet ja. Kees ook wel van, uh, van wat het gekost heeft. Maar hoe, hoe, Jan, jij was dus voorzitter van het, het comité Goorden Blijft. Hoezo hoe, hoe, hoe, ben jij voorzitter geworden? Ja, omdat dus de, alle voorzitters, de voorzitters van alle politieke partijen, dat was het comité. Dat was het, het comité? Was het, ja, dat was het presidium van het comité. En ja, wie moest ervoor zitten? Ik was toevallig de enige auto getoond. <laughs> Ja. In de club. Ja. En dan was. Jan Mens zei dat. Het ja. boem ja. Nee, maar als je kijkt naar de mensen die heel erg actief betrokken zijn geweest. Zijs ja. bij, he, bij, bij die, uh, het zelfstandig blijven. Ja. dan zitten er heel veel mensen bij van buiten Goorlen. Ja. die in Goorlen zijn komen wonen. omdat ja. Goorlen een aardige woongemeente is. Ja, het waren in het algemeen het mensen, de goed ontwikkelde mensen. Met, met een behoorlijke banen en dat soort zaken. Dan denk van ja, ja. ja, die willen het wel. Ik vind het wel prettig om hun, hun uh, woon, CQ Slaapgemeente, uh, zelfstandig te houden. Zouden ze het ook gedaan hebben in een andere situatie, denk je? Nou, het gaat hier om een, het gaat hier om een situatie waarbij, waarbij je uh, je in je huiselijk leven, buiten je zakelijk ja. leven, ja. prettig wilt voelen. Ja. En wilt leven in een gemeenschap. Waar je, waar je nog de indruk hebt dat je daar nog een stempel op kunt drukken. Ja. Of althans eh, nog kunt beïnvloeden eh, ten goede. Ja. En dit is nou typisch zo'n zaak waarvan je zei... Nou, dat is een goede zaak. Daar moeten we ons voor inzetten. Ja. En daar moet de Goorlisse gemeenschap voor op de been komen. En ja. dat hebben ze gedaan. Ja. Alle klokken luiden op die avond. Ja, ja, ja, ja. Alleen Rick ja. ik niet mee. En in het begin zat Jan Mes er nog bij namens de werkgevers. Ja, ja. De... Ook. Ook. oh. Zee, en Ben, jouw die je was woordvoerder van Goor bij de zitting van de Kamercommissie. Was het in, in Oosterwijk? Dat was ze... in Oosterwijk. Ja. Daar kwam de Kamer, eh, de, een groot aantal Kamerleden, ik dacht er 25 of zo waren oh, sorry, sorry. er. En die waren daar om te horen. Om de, de gemeente Tilburg te horen, maar ook de gemeente Goorden te horen. En ik mocht dan eh, namens het comité het woord voeren voor de Goordense gemeenschap. En het grappige was dat, uh, dat, dat we hadden een koor meegebracht. En dat koor dat uh, Brox had gesproken. En onmiddellijk ging dat koor, ging het strijdlied, <coughs> ging die zingen. <coughs> van Goorden. En Brox was volslagen, overmand door dat gebaar eigenlijk. En die, uh, die had er echt niet van terug. En dat maakte toch wel indruk ook bij die Kamerleden. En dat uh, er zo'n gemeenschap en zo'n vurige wil was bij die uh, Gordische gemeenschap. Om, uh, om, om zelfstandig te blijven. Ja, ja. <laughs> en en uh, Jan, jouw rol? Jij was degene die de zaak moest amuseren. Ik was, uh, ik was maar een eenvoudig presentatie. En ik zat wel in een soort redactiecommissie. die ook regelmatig teksten aanleverde van Gods Belang. en verslag deed van het een het en ander. We hadden elke week een pagina, volle pagina van Gods Belang. En soms zelfs als het <kwijnt> belangrijk was, twee pagina's. Dat, heeft God's Belang, dat was de bijdrage van Gods Belang. En dan heeft Jan en Willem. Dat deden wij ja, wat stemmingmakerijen en ja, zo. Ja, ja. Ja. ja, we hebben zelfs nog geregeld dat uh, mijn dochter trouwt in die tijd. En we hebben een foto laten nemen van mijn, uh, mijn dochter. Wij woonden overigens in Tilburg, maar wij zijn in het gemeentehuis van Goorlen getrouwd. Uiteraard zijn ze daar getrouwd. En we hebben toen een foto laten maken op het Oranjeplein... met aan de gevel van het gemeentehuis dat enorme ja. grote banier... Ja. met daarop Goorlen blijft. En mijn vrouw die werkte bij Stadsnieuws... En ik had geregeld met Stadsnieuws dat dat op de voorpagina kwam, die, die, die foto. Nou, dat vond Brox... Dat vond hij maar helemaal niks. Dat wij eigenlijk op heel veel plekken altijd aan de juiste touwtjes trokken. Heeft Brox al lang over gezeurd, of niet? Uh, hoe, hoe, hoe, zeg maar, hoe, hoe is het met de stemming van de man verder verlopen? Dat, uh, kon, hij, kon hij ermee omgaan? Dat die uh, goorl er niet bij kreeg? Dat hij in feite de strijd verloor? Brox was... Een harde werker, maar geen goed verliezer. Nee? Nee. Oh. Niet sportief dus. Nee. Oh, dat, valt dat valt me tegen van, van Omo Gerrit, mijn hemel. Of, zeg maar, maar, ja, hij bleef ook nog dreigen met juridische ja. uh, strafmaatregelen tegen het afsluiten van, uh, van die weg. Oh, ja. ja, echt waar? Ja, ja, ja, dat, ja? ja, zo ja daar wilde hij niet ja. op je zaak van maken. Ja. En zoals maar was kruis, het, was, dit soort plannen was natuurlijk al langer bekend. Hè? Dat jullie daar een berg zand neer zouden stochten. En dat iedereen van Gorle uit die richting in zou kuieren. Ja, die plannen nou, waren bekend. Nou, nou, nou nee, niet nee, echt. Nee, maar het nee? dagen van tevoren. Bewust geheim gehouden. Ja. Ja? Om te, ja, om te voorkomen dat... Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, hij kon dat trouwens niet doen. Want uh, het was ook Goorla's weg, hè. Daar. Ja, ja. Het was net op de grens. Ja, ja, <laughs> ja het de werd afgesloten. Nee, hemel Zeg maar, nu uh, de, de, de, de, de, de, de toekomst. Ik bedoel, uh, het, is het is twintig jaar geleden. Hè? Morgen, uh, morgen is de officiële dag dat de Mars op Tilburg uh, plaatsvond. <laughs> en uh, hoe kijken we nu naar de toekomst? Blijft het hier zoals het is? Of krijgen we nog eens ooit te maken met een, uh, een, een soort van herindeling, waarbij uh, het gevaar weer om de hoek zou kunnen, kunnen komen? Ja, in kijken? dat uh, liedje hè, wordt gezegd. Minstens 100 jaar. Idee. Dus we zitten pas op 20. Dus wij maken dus we lijn voorlopig nog met 80 te gaan. En als de nou. locht dan nog bestaat. Nou, ik denk heel eerlijk zo, als je er wat nuchter over denkt dat het een, een schaalgrootte van 30.000, 30, 30, dat dat soort gemeenten best zal blijven bestaan. Dat de, de ja? tendens van de laatste decennia om het allemaal groter groter groter te maken, dat die een beetje weg eh, hebt. Maar de kleinere gemeenten hebben wel een probleem, denk ik. De, ik ben een, eigenlijk een alfenaar en ik merk het aan de alf, kaan, ...dat we <kijkt> bij elkaar moeten voegen, denk ik. Maar dat soort gemeenten zoeken wel een oplossing. Een ambtelijke fusies, hè. Dus, ja. Uh, ja. Dat is ook een redelijk goede oplossing. Die is net zo goed als dat je, je specifieke taken... ...zoals uh, de GGD die de openbare gezondheidszorg doet of... Uh, regionale vuilnisophalen, die zou je ook kunnen regionaliseren. Mm -hmm. maar het gaat eigenlijk vooral om de herkenbaarheid en de leefbaarheid van de kern, dat die een eigen kleur blijft houden. Mm -hmm. Ik pleit altijd voor om dat dan op een goede schaal te doen, en anders is 20.000, 25 25.000 best een goede schaal. Maar? Nou, ik nou, hoorde even maar 17.000, hè? Of, nee, nee. Met de bij je zijn we eigenlijk ongeveer 25.000, maar Golden is een groene gemeente, hoor ik jullie zeggen. En dat moet vooral zo blijven. En die ervaring heeft Tilburg niet. Maar... Um... Maar welke... Volgen, volgen, jullie, volgen ja. jullie de plannen aan de, aan de Zuidas hier in Goorde? Jij misschien niet meer, Kees. Maar, ja, wel, ik volg alles. En nou, uh... in, in, in de zin van... Uh, ik vind toch wel dat ze hier nu bezig zijn... Met, op het terrein van, van Bezouw. En dat trekken ze dan door achter... Uh, Thebe, Puienbroek De Tuin... Uh, Fabrieks De Vloed. Men heeft daar dus nog steeds officieel bouwplannen. En dan denk ik van... Hé hey, jongens, hé hey, jongens... Uh, steeds allures. Hoezo? Gaan we de Zuidas ontwikkelen... Van een groene gemeente, een groene loon, naar veel bebouwing en zo. En waarom doen we dat en waarom willen we dat? Terwijl we ons voor laten staan op, wij hebben kennis van zaken. dus ja, Daar moet je daar van afblijven, denk ik dan. Daar moet je daar van Achter Achterin de vloed uh, hebben ze uh, huizen gepland op terpen. Je kunt je niet voorstellen dat men in, de, zeg maar, in, in, in, in het Leidal, hè, en, in, in, in, in, ja, in die stukken van de Leid waar Swinters waar over, overtollig water ingezet wordt, dat ze de huizen weg gaan zetten op terpen. Waarom wil je dat als groene gemeente? Als gemeente die praat geldt met het feit van wij hebben stand, verstand van natuur en willen we vooral handhaven. Ik begrijp daar dus niks van. Nee, ik ook niet. Ik nee, dus begrijp dus, niet, maar nee, Tilburg bouwt, bouwt ook binnen 10 me, 10, 100 meter 8, 7, je, van de snelweg. De op, op, op het oude voetbalveld van uh, wil 2 amateurs. Dat is ook hoogst onverstandig, vind ik, om zo, zo dicht bij een, uh, een uh, snelweg te bouwen met al zijn fijne stofproblematiek. Uh, Zo'n grote stad doet dat ook. Waarom doen ze dat? Ah, bouwen dus, is, geld. bouwen maar, is geld. Dat, dat is een goede vergelijking, Jan. Uh, Waar je bouwen mag, dat wordt bepaald door, door regelgeving en wetgeving. Je Zo je simpel te... is het als het gaat over geluid en over fijnstof. Dat is heel simpel. Maar als het gaat over bouwen wel of niet in, een, in, ja. in het Leidal... ...dat is een politieke keuze. Ja. En dat heeft niks te maken met het voorbeeld wat jij noemde. Dat is ook een politieke L keuze, is ik. L'histoire-selepet misschien vergoren. In 78, jaar nee, zoals weet het veel beter... Ja. ...is het college gevallen over bouwen daar... Ja. En Tom van de Wilberg, Jan zal het kunnen behamen, heeft dat altijd een hele grote fout gevonden. Dat in de tijd de politiek verhinderde dat in dat leid al daar gebouwd kon worden. Ja, Zelfs bij zijn afscheid heeft hij dat toch zo uitgesproken. Je, dat, dat de politiek dit verhinderde. Daar dan moet je, dan dan moet je nou, even naartoe doen. Hoe bedoel je dat? Nou, het CDA en de Partij van Arbeid ah, waren het erover eens geworden. Ik weet niet of jij toen al voorzitter was. Nee. Ach, dat dat we daar niet moesten bouwen. Dat is niet ja. gebeurd. En uh, Hopstaak uh, en ik werden wethouder. En we hebben tegen van de Wildenberg gezegd: dat gaat dus niet door. Ja. We gaan daar niet uitbreiden. En dat is dus, ja. Dat dus hebben jullie van, bijna persoonlijk tegengehouden. persoonlijk ben solliciteren ja? <laughs> naar een andere <coughs> plaats. Ja. Ja. De keuze was al gemaakt. Ja. In 1978 Pieter Schellekens het college. In Wim <coughs> van Bokstel. En in, van de Wildenberg. <coughs> dat is het college waardoor de raad in feite. Tot stoppen werd gedwongen met het ontwikkelen van de gedachten die al op papier stonden. Er waren prachtige ja, boekwerken ervan te vinden. Dus er is niks nieuws onder de zon wat dat betreft. Het is weer een politieke keuze om daar al dan niet te bouwen. En ja, Ben. Of uh, uh, Bernard, Bernard Bernard, je raakt natuurlijk voor, voor de gordelse politieke gevoelig punt. Het is inderdaad een hele politieke keuze of je. waar je er prat op gaat. ...en voorstander van te zijn... ...natuur en landschap ja, ja, te beschermen ja, ja. ...dat je in dat gebied... ...hoe begrijpelijk overigens ook financieel gezien in verband met kosten van sanering en ja. op allemaal van die bedrijven en zo. Dat is een moeilijke politieke kant. Maar de vloed, joh. De vloed, dat zijn de uiterwaarden van de ja, lijf. dat zei klopt. ik altijd. Misschien een beetje overdreven. Ja, nee, ja, het zijn de uiterwaarden van de lijf. Hoe haal je het in je bolle kop om ja. terp ja, ja, ja, nee, ja. ja, dat terpen te hebben? Met is dat nou, belachelijk. Is dat belachelijk voor woorden? Nou, of belachelijk is, is een andere vraag. Want je moet je wel realiseren... Hm. Dan, dan, nou speel ik toch even gemeenteambtenaar met kennis van zaken. Je moet je realiseren, we hebben daar het bedrijf van Puinbroek... en we hebben daar het bedrijf van Bezaal zijn dat terreinen die op termijn gesaneerd moeten worden. Ja. Ja. Daar ja. heb je kostendragers voor nodig. Ja. En als je eh, Jan van Eyck wil volgen... in het niet verhogen van de OZB voor Goren... Kan je die... Oh, die mag je best <laughs> <voor> <laughs> ook van mij. Heb je, heb je dus geen kostendragers? En Kees, dus... ik betaal zo graag belasting. Nee, maar daar dus... moet, moet je dus daar dure huizen nou, op Terpen is, gaan dat, bouwen. Dat is dat is, dat, je moet, dat... je moet op die manier geld genereren. Nee, ik kan je nog stuggen vertellen. We hebben daar in uh, Bakentand Oost hebben ja. een uh, verhoogd gebied liggen. Dat, dat ken je misschien wel. Ja. Daaronder liggen waarschijnlijk vondsten vanuit het verleden. Ja, uh, ja. Daar zijn we hoger gaan bouwen om die toch vooral te bewaren. Nou, zo verzinnen we iedere keer van alles om toch kostendragers te hebben voor ontwikkelingen van, van gemeenten... die toch voor hun eigen inwoners eh, woonruimte willen bieden. Dat is ook een keuze wat gewoon voor staat. He, wil je al dan niet voor eigen inwoners kunnen zorgen met huisvesting? Of zeg je, nee, wij gaan niet die kant op, wij gaan dat niet doen allemaal. Wij gaan voort naar Tilburg toe om te vragen... kunnen jullie onze inwoners huisvesten? Ja. Dat is een moeilijke keuze ja. voor gorelen. Ja, maar dan moeten we natuurlijk... Ja. Kijk, de informatie op dit moment is... is dat Tilburg, die wilde dus het stuk... Uh, bij de bakertand erbij er, uh, hebben uh, voor industrie... en ja. ook een stuk ten oosten uh, van de Alproosteweg van industrie. Tilburg heeft nu laten weten dat ze dat niet meer nodig hebben voor industrie... en dat daar kunnen wij, daar kan Goorder dan eventueel woningbouw plegen. Dus die draagvlak voor die sanering van uh, die twee bedrijven... De waarde daarvan, zeg maar de onteigeningswaarde is een stuk gedaald wat er is ja. maar moeten ze daarmee? Negatieve waarde misschien? Nee, misschien een negatieve waarde uh, ik denk als, als ze goed, een goed rekensommetje maken dat dat, en het gaat door met Tilburg die deal dat dit draagvlak gewoon gevonden kan worden op de plaatsen waar Tilburg dus achteraf bezien geen industrie nee. gaat vestigen dat is zo'n goede oplossing ja. ah, dat... en daardoor zouden ze misschien niet hoeven te gaan bouwen in, uh, ja. in de ja. Zuidwal ja, ja. Maar de plannen daar zijn ver ontwikkeld, hè? Heel ja, ver ontwikkeld, ja, ik, heb, ontwikkeld. Ik, heb, ik, heb ze, ik heb ze in de kant zien staan. En als je het ziet hoor, het zijn het, het plannen hoor. Top. En ze ontwikkelen zeg maar, die oude gebouwen op het vrucht van de pui, waar een mooie woning weggezet van bepaalde fabriekshallen die je, houden ze erbij. Dus het ziet er niet onaardig uit. Top. Maar ik denk van jongens, aan de rand van je gemeente, aan de grens van je natuurgebied, moet je gewoon stoppen. Daar moet je eerbiedwaardig over uitkijken en met je poten verder van afblijven. Althans, dat is mijn persoonlijke opvatting. Ja, en ik spreek een beetje voor eigen progen, want ik woon aan de vloed. Ja. Ik woon aan de vloed. Jan, ja, maar ja. ja. ja. Ik denk, Jan, als ze bij jou achter gaan bouwen, dat vindt dan vind ook niks. Nou, ja, maar daar gaat het niet zozeer om. Ik, ik ben het wel met je eens. Ik denk, maar ik vind dat je gewoon niet, niet alleen op dat punt af mag rekenen... ...op zijn, zijn groen beleid. Nee, nee, nee, nee, Want uh, ik, ik ervaar nu, als voorzitter van de Eemke Kring... ...dat we vaak gevraagd worden door de gemeente om advies te geven voor het buitengebied en zo. De dus scholen. Het is best wel zuinig op zijn groen hoor. Hm. Maar ik ben het met je eens dat je hier op terren moet gaan bouwen. Ik vind ook dat je in het in Maasdal in, bij Maastricht ook niet had moeten bouwen. Maar daar lopen elke tien jaar huizen onder. Omdat ze de binnen uit te hebben. Dat moet het toch niet doen? Ja. En zo vind ik ook dat Tilburg niet moet bouwen binnen 100 meter van de snelweg. Ja. Dat vind ik gewoon uit, uit, uit, gezond. En die wetgeving houdt het ja, niet ja, tegen. Maar ja. het is wel dom. Ja. Ja, het gebeurt, en nu, gebeurt dat nu weer. Hè? Dat het dat gebeurt nu weer. Dat, dat blijft gebeuren. Een gemeente ja. kan maar op één manier geld verdienen. En dat is met bouwen. Hebben we hebben nog drie minuten. Hebben we hebben nog drie minuten, Gerard. Heb jij nog belangrijke vragen af te vuren op uh, dit nou, fameuze uh, me kwartet? Bij, uh, bij deze discussie af te vragen. In of de microfoon. Het voordeel van een zelfstandige gemeente niet is dat juist dit soort verschillende waarden beter aan bod komen. In een groter geheel is dat toch een wat piramidale opbouw. Uh, dat ik denk van. Uh, ik moet nog maar zien uh, hoe dat aangepast is. Uh, nee, zo starten. weet ik dat niet. Uh, ook Tilburg heeft met uh, de aanleg van de tangenten rondom de stad... Uh, natuurgebieden moeten aantasten in verband met de infrastructuur van de regio, zeg maar. Tilburg heeft daarnaast gekozen voor uh, op bepaalde plekken groen terug te brengen. En heeft heel nadrukkelijk gekozen voor de Groene Mal in Tilburg. En ik heb daar een voordeel van. Ik woon op de Zwartventseweg in Tilburg. Het Wandelbos is door de Groene Mal waarvoor men gekozen heeft is blijven het groen gebleven aan de Racehofdijk aan de, aan de race in Goorle... waar een, een paar bedrijven zijn gesaneerd... heeft Tilburg ervoor gekozen daar geen woningbouw terug te plaatsen. Ondanks het financiële verlies, maar dat in te brengen in de groene maal. Nee, wat dat betreft, moet, dat hebben wij als gemeentebestuur in de tijd niet gedaan. En dat kan ik, herhaal ik dan nog maar. Wij hebben ons in het verleden niet afgezet tegen Tilburg... over besluitvorming in Tilburg... En ik vind dat moeten we vandaag de dag ook nog steeds niet doen. Tilburg is een prima gemeente. Daar heeft Goorland veel profijt van. Maar Goorland is ook een uitstekende hij gemeente. Hij blijft de eeuwige ambtenaar. Hè? Nee, dat nee, maar hij is ook... Uh, ja, rol, ja, zo... Ik ben rolvast. Ik ben, rol vast, ik ben ja. af Ja, rol nee, vast. nou, nou maar, dat siert dat uh, je. Daar nee, heeft Kees gelijk in. Maar het belangrijkste ja. argument om Goorland zelfstandig te houden... is voor mij altijd geweest. Het bestuur moet zo dicht mogelijk bij de burgers ja. staan. Ja, precies. Dus ik ben tegen. Exact. En daar, denk uh, ik, in die zin... Ben ik het nog niet altijd met de partij eens? Ik vind dus gewoon kleinschaligheid heeft grote voordelen. Zijn mensen meer betrokken bij het bestuur? Want eigenlijk ja, is Corona alweer een beetje groot geworden wat dat betreft vroeger kenden wel elkaar in het dorp... en dat is al lang niet meer, uh, niet meer zo. Ja, dat is ook... Maar ja, in ieder geval... Jawel, jawel, jawel. Ik ken ook ontzettend veel mensen. Ja, maar jij bent een uh, Ik bedoel die uh, mensen. Nee, dat... ik, ben, ik ben geen uh, geboren en nee, getogen geboren, goornaar, maar, maar, maar wel getogen. Maar, maar uit een onderzoek van Elsevier is ook gebleken... dat Goorlen een van de prettigste gemeenschappen... ...is ja. om te wonen. Zonder meer, ja. ja dat moet waar zijn. Goorlen blijven. En dat moet, moet vooral zo blijven. Ik denk dat we ongeveer door onze tijd heen zijn... Nou, ja, nou... Zal ik er dan nog een klein... Ja, een nou een, een, klein, een klein, een klein snel vraag, geven. Ik sprak in die tijd ook Wim Nuyendijk, die toen wethouder in Tilburg okay. is, wel En die wist mij vol trots te vertellen dat zij als gemeentebestuurder nu gekozen hadden... ...omdat elke wethouder kreeg een wijk toegewezen in Tilburg. En toen zei ik, bij ons heet dat burgemeester. <laughs> <laughs> Niet zover de anekdote Jotter. Ja. Ja. Mensen, in de geest van Wilp Puls zou ik zeggen, gol moet blijven. Verhaalt hij en zeker Ben in uh, 100, 100 jaar, 10. voorlopig 100 jaar. Je blijft raar. <laughs> ja. Maar blijft de strijd niet. Mensen, dit was de uh, Golfse Kringen. En, uh, ik bedank onze gasten Kees Stroost, Jan Ijzermans, Ben Wegdam en Jan van Eyck voor jullie de deelname. Ik vond het uh, hartstikke gezellig. Het was een stukje historie ophalen. Leuk, boeiende verhalen. Uh, bedankt dat jullie er waren en voor de technische ondersteuning bedankt Tim Betting. Nou ja, uh, Godse Kringen is uh, te beluisteren via internet. Uh, zet het, zoek het maar eens op. 24 uur per dag gedurende de week naar de uitzending. Uh, lokale omhoepgoorden.nl, schuine-golsekringen.html. Mensen, bedankt voor het luisteren. Dit was Golsekringen. Kringen. Graag tot volgende week.